Goedemorgen allemaal, Shibat Shalom, Ik wens jullie alle God zegen toe voor deze dag. Ik wil me toe gaan lezen uit Johannes 15. Johannes 15. Een bekende gedeelte over de ware wijnstok.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 is buiten geworpen, en de rank is verdord En men verzamelt ze, en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt, en dat zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. We lezen tot zover het woord van onze God. Vandaag wil ik u met u nadenken over dit uh, hele bekende gedeelte uit de Bijbel. Het beeld dat de Heer Jezus hier uh, oproept is eigenlijk voor ons al een heel bekend beeld. Er zijn talloze scholen en verenigingen, christelijke verenigingen genoemd naar uh, dit beeld. Scholen die de rank heten of uh, een vereniging die de wijnstok heet, we komen het heel vaak tegen dus we zijn... ...met het beeld eigenlijk ook wel vertrouwd. Dus ik hoop dat ik u toch nog wat nieuws mag vertellen vanmorgen. Maar mijn ervaring is ook dat sommige dingen zo vertrouwd kunnen zijn... ...dat we ervan uitgaan dat het allemaal zo vertrouwd is... ...en dat we daarom er maar niet meer over preken. En uh, nou, om dat te voorkomen... ...is het denk ik toch goed om met elkaar na te denken over dit Bijbelgedeelte. Eén um, ding maakt de heer Jezus in ieder geval al gelijk duidelijk... ...vanuit het gedeelte dat we hebben gelezen... Daar begint hij ook mee met die hele bekende woorden. Ik ben de ware wijnstok. Met andere woorden, Jezus laat er geen enkel misverstand over bestaan. Wat hij met dat beeld van een wijnstok en de ranken die daaraan verbonden zijn uh, wil oproepen. Hij maakt in één woord, in één klein zinnetje duidelijk. Ik ben de ware wijnstok. En sommigen zien in die... Woorden die Jezus gebruikt, ik ben, ook een verwijzing naar de naam des Heren, naar de naam Yahweh, want zijn naam betekent natuurlijk ook ik ben, ik ben erbij, ik ben betrokken. En elke keer als de Heer Jezus die woorden ik ben gebruikt, zou je daarin zo'n heenwijzing kunnen zien naar zijn goddelijke afkomst. Hij zegt het zo, ik ben de ware wijnstok. En wat wil Yeshua ons nou met dit beeld duidelijk maken. Nou, er zitten aan het, uh, uh, het beeld van de wijnstok zit ontzettend veel kant. Je zou de nadruk kunnen leggen op de vrucht van de wijnstok, op de wijn. Daar zou je een heel betoog over kunnen houden. Ik heb uh, in Os daar een Bijbelstudie over gehouden over uh, de wijn als het beeld van de Heilige Geest. Want wijn geeft vreugde, nou zo kan de Heilige Geest ons vreugde geven... En wat men vroeger deed vanwege de alcohol die er in de wijn zit, als er een wond uh, ontsmet moest worden, dan deed men daar ook wijn in. Nou, zoals dus een wond ontsmet wordt door de wijn, zo wil de heilige geest ons ontsmetten, ons vrijmaken van de zonde en heiligen en toewijden aan Christus. En zo zouden we daar uh, uitgebreid bij stil kunnen staan. Maar uh, vandaag gaan we maar naar deze woorden kijken waar Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En waarom... Zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok, dat zou suggereren dat er ook wijnstokken zijn die niet waar zijn, die niet waarachtig zijn. De heer Jezus legt hier de nadruk op het feit dat hij waarachtig is, dat hij niet nep is, geen namaak is, maar dat hij daadwerkelijk de ware is wijnstok is, en dat alles wat dus uit hem voortkomt, hij geeft namelijk zijn levenssappen en zijn kracht, daar komen we straks op terug, geeft hij door aan die ranken die dus vastzitten aan die wijnstok, maar dat alles wat uit Jezus voortkomt ook waarachtig is. Hij is de ware wijnstok. En dat zal hij ongetwijfeld gezegd hebben met een, uh, met een sneer een beetje naar de fariseers, want de fariseers en de schriftgeleerden in die tijd, die vonden zichzelf ook van die wijnstokken. Die vonden dat alle mensen die aan hun verbonden waren, eh, door middel van die religieuze eh, redenvoeringen, die mensen die eigenlijk helemaal afhankelijk van die fariseers en die schriftgeleerden waren geworden, want dat waren degenen die de Torah kenden en het volk, ja, daar, daar, daar hadden ze niet zoveel kennis van zaken. Ze zagen zichzelf als wijnstokken. Waar de ranken van het volk Israël aan vast zaten. En zo maakten ze het volk afhankelijk van hun kennis. En hun interpretatie van de Torah. Maar de Heer Jezus, die doorziet hun hart. En ik denk dat hij daar tegenover zegt. Er zijn heel veel valse wijnstokken. Maar ik ben de ware wijnstok. Op mij kun je... Uh, op aan. En dat is voor ons een heel belangrijk gemeente. Want als wij te maken hebben. In dit leven. Met allerlei mensen. Met allerlei leringen. Dan komen we er vaak achter. Dat er ontzettend veel onwaarachtigheid is. En daar moet je vaak door schade. En schande achter komen. Soms kun je misschien je wel eens afvragen. Kun je iemand dan nog wel vertrouwen. Ik hoorde laatst het. Uh, het vreselijke verhaal van iemand die misbruikt was en die zocht in dat misbruik uiteindelijk na heel veel nadenken, want ze durfde daar eigenlijk niet mee te komen, zocht die persoon hulp voor het misbruik omdat ze daar psychologisch helemaal, of psychisch daar helemaal aan, aan kapot was gegaan. En ze zoekt hulp bij een psychiater, maar die psychiater die gaat uiteindelijk zo ver dat hij haar ook nog misbruikt. Dus dan zoek je hulp om geholpen te worden voor dat misbruik en dan gebeurt het weer. En zo iemand durft natuurlijk nooit meer ergens om hulp te vragen, want datgene wat dan eigenlijk de enige strohalm was voor die persoon, ja, die blijkt ook onbetrouwbaar te zijn. Wij maken, en nou is dit een relatief extreem voorbeeld, maar... Uh, ik moet u eerlijk zeggen, ook in ons eigen leven stellen we wel eens, mijn vrouw en ik ook wel eens de vraag, kunnen we dan wel iemand vertrouwen? Soms zelfs mensen waar je heel erg mee vertrouwd bent, mensen die je beste vriend misschien kunnen zijn of je beste vriendin kunnen zijn. Soms zelfs familieleden, waar je zegt van nou dat was mijn eigen broer, dat is mijn eigen zus en die doet mij dit aan. Ongetwijfeld zijn die mensen die zich daarin herkennen. Er is zo ontzettend veel onwaarachtigheid. En eigenlijk is dat leugen. En nog gevaarlijker wordt het, broeders en zusters, als die onwaarachtigheid gepaard gaat met religie. En nog gevaarlijker wordt het als het samengaat met christelijke religie. Het lijkt soms wel eens dat de mensen die elkaar het meeste pijn kunnen doen, dat dat christenen of zogenaamde christenen zijn. Want ze doen dat namelijk ook nog eens in de naam van God. En ja, als je het in de naam van God doet, dan is alle tegenspraak uitgesloten. Ik moet in de naam van God allerlei dingen doen. Maar ondertussen doe je daar de ander pijn mee. En ondertussen is het vertrouwen ontzettend beschaamd. Daarom is het zo bevrijdend om te midden van al die valse religie van de fariseers, maar ook in deze tijd waarin we leven, te midden van valse christenen, laat maar gewoon even zo noemen, want dat is het vaak. Valse christenen. Dat kan betekenen: vals dat ze denken dat ze kinderen van God zijn, maar ze zijn het niet. Maar het kan ook betekenen: christenen die dan misschien wel kinderen van God zijn, maar zich vals opstellen, gemeen zijn. Valse christenen. Te midden van zo'n situatie, te midden van zo'n wereld waarin we leven, zegt Jezus heel bevrijdend: Ik ben de ware wijnstok. En dat geeft eigenlijk gelijk een, uh, ja, een, een, een zee van vreugde en van vrede. Waar de Heer Jezus zegt, bij mij kun je dan echt schuilen. Je kunt van mij wel op aan, als ik jou iets beloof, als ik jou iets toezeg. Als ik jou zeg dat je te midden van al dat misbruik, en te midden van al die valse vrienden, en te midden van al die gemeene christenen, Als je te midden van al die situaties waarin je in beland bent geraakt, het niet meer ziet zitten. Dan wil ik toch tegen je zeggen, zegt de heer Jezus, maar ik ben de ware wijnstok. Waarachtig en echt. En daarom kun je schuilen bij Christus. Hij is zo waarachtig dat hij van zichzelf zelfs zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat is wel heel bijzonder om die tekst nou ook in combinatie te brengen met deze ware wijnstok. Want Jezus zegt dus, ik ben de weg. Nou, je zou zo'n wijnstuk kunnen vergelijken met een snelweg. En de ranken zou je kunnen vergelijken met de zijweggetjes... die uitkomen op, op die ware wijnstok. En die hele verkeersstroom van het voedsel dat door de Heer Jezus... vanuit de hemelse Vader door hem heen stroomt... wordt aan die zijweggetjes, wordt aan die ranken doorgegeven... Dus de Heer Jezus maakt daarmee duidelijk, ik ben de weg. Dat vind ik zo mooi met dit verband. En ik ben de waarheid, kom ik straks nog even op terug. De waarheid en het leven, want die ranken die hebben geen leven in zichzelf. De weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Nou, als u uw bijbeltje bij u hebt, mag u eventjes bladeren naar Exodus 34. Exodus 34. En dan lezen we in het zesde vers. Want de Heerde zich daar op een hele bijzondere manier openbaart. En dan zegt de Heerde God in Exodus 34 vers 6. De Heerde, Yahweh, ging aan hem voorbij. En riep, Yahweh, Yahweh, God... Barmhartig en genadig, langmoedig, groot, van goede tierenheid. Ja, dan hangt het een beetje van de vertaling af wat er dan volgt. In de ene vertaling staat, de vertaling meen ik uit mijn hoofd, staat trouw. En in de andere vertaling staat waarheid, of net andersom. Trouw en waarheid. En waarom kunnen die twee woorden hier ingevoegd worden? Dat God groot is van goede tierenheid en trouw. Of waarheid, omdat het Hebreeuwse woordje dat hier staat te maken heeft met deze twee woorden. In het Hebreeuws hangen trouw en waarheid heel erg nauw samen, zelfs zodat het samen gevoegd kan worden in één woord. Het heeft twee betekenissen: trouw en waarheid. En het is eigenlijk wel vrij makkelijk uit te leggen, want als we dit beeld, als we, als we dit woord toepassen op bijvoorbeeld een huwelijk, dan zul je begrijpen dat trouw en waarheid alles met elkaar samen, euh, altijd met elkaar samen samenhangen. Op het moment dat iemand ontrouw is aan, euh, euh, aan haar man of aan zijn vrouw, op het moment dat iemand ontrouw is, dan zie je altijd dat daar ook onwaarheid bij komt. Waar was je vanavond? Ja, ik had, euh, mijn vergadering liep uit. Standaard voorbeeld. Maar die vergadering liep niet uit, iemand was bezig met ontrouw. Daar gaat ontrouw samen met onwaarheid. Ik hoor de laatste verhaal van iemand. Het is altijd weer, het is het standaard verhaal wat je hoort, maar het is altijd weer schokkend om te horen als het binnen je eigen kennissenkring plaatsvindt. Met iemand die, uh, ja, toch jarenlang een uh, ogenschijnlijk goed huwelijk hebben gehad. Uiteindelijk christelijke mensen, elke zondag naar de kerk. En daar ging ik dan op zondag naar de kerk, elke zondag naar de kerk. En uh, ja, opeens rolt er ergens uit een zak bij de uh, vrouw in kwestie een fotootje van een vreemde kerel. Dat komt ergens uit een portemonnee vallen of uit een zak vallen. En dan bleek ze dus al lange tijd een relatie met te hebben. Drie kinderen, het, het huwelijk is uh, eigenlijk niet meer te redden naar de mens gesproken. Ontrouw gaat samen met onwaarheid. En misschien als die man gevraagd had, ja... Wat is dat voor een figuur op dat fotootje? Zou daar misschien wel in eerste instantie een verhaal bij zijn gekomen. Wat gebaseerd is op onwaarheid. Ook de christelijke wereld is vol met onwaarheid. In de leer, maar ook in leven. En daarom is het zo prachtig om hier te zien dat God zegt. Ik ben groot van tierenheid en waarheid. En dat is tegelijkertijd trouw. Nou kent het Grieks deze dubbele betekenis niet, maar vanuit de prediking van de Jood Jezus ten opzichte van Joden zullen ze dit woord, denk ik wel, in deze dubbele zin verstaan hebben. Als Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, dan denk ik dat de Joden daar ook gelijk gedacht en begrepen hebben. Ik ben de trouwe wijnstok. Een prachtige, dubbele betekenis. En waarom is dit nou zo mooi? Als je nou ja, profeten opzoekt, is dat altijd lastig in de gemeente, want dat is een hoop geblader. Maar u kent de tekst wel, in Habakkuk 3, daar staat, al zou de wijgeboom niet bloeien. En al zou er geen vrucht aan de wijnstok zijn. En nou komt het, in de Statenvertaling staat dan, laat ik eerst zeggen wat in de... Gewone, of de gewone, in de NBG-vertaling staat. Daar staat dat het werk van de olijfwoon zou teleurstellen. Teleurstellen, zo kent u die tekst misschien wel. En dan zal ik dan van vreugde in de Heer opspringen. Maar als u een statenvertaling bij u hebt, of misschien zelfs wel de grondtaal, dan zult u zien dat daar een ander woord staat. Daar staat niet teleurstellen, daar staat het woord liegen. En de vertaling, u weet het, dat zijn, die zijn heel stipt op de grondtaal, dus je zet er dan ook netjes liegen neer. Wat staat er dus? Al zou er geen vrucht aan de wijnstok zijn, en al zou het werk van de olijfboom liegen. Waarom kan de olijfboom nou liegen? Dat kan toch niet, een boom kan toch niet liegen? Ja, maar dat kan wel. En ik zal u daar een verhaal bij vertellen hoe een boom kan liegen. In mijn tuin staat een leugenachtige boom. In mijn tuin staat een leugenachtige boom. Want wat ik afgelopen jaar heb meegemaakt, daar was ik erg verdrietig over. Ik heb een leugenachtige pruimenboom in de tuin. Als je er erg hard op slaat, dan kun je zeggen, je liegt dat je barst. Hè? Maar die pruimenboom... Die uh, zat begin van dit jaar vol met bloesem, daar begon het mee, helemaal vol met bloesem. Ik denk dat het wordt een goed pruimjaar. En uh, daarna, toen die bloesem uitviel, zag ik na enige tijd, dat gaat vrij snel, dat vruchtbeginseltje is in dat bloempjes, dat is mooi om te zien, moet je eens, moet je eens bestuderen, dat is mooi hoor. Maar dan is dat vruchtbeginseltje eigenlijk al behoorlijk aan het groeien gegaan. In dat bloesempje vallen de blaadjes af en dan ga je dat vruchtbeginseltje zien wat een pruimpje kan gaan worden. En dat ging ontzettend goed. En twee weken daarna zag ik echt al, nou het waren echt al, ja goed het is klein, maar het waren al van die kleine pruimpjes en de pruimbomen. Dat gaat allemaal heel erg snel. Dus het zag er veelbelovend uit. Letterlijk en figuurlijk, veelbelovend. De boom beloofde mij, ik ga veel vrucht voortbrengen voor jou. Maar wat gebeurt er? Op een gegeven moment zie ik dat al die kleine vruchtbeginseltjes, al die kleine pruimpjes, dat die allemaal verkleuren. En ik ga er eens goed naar kijken. En echt waar, in elk, nou daar hingen er duizenden aan. In elk van die, welke ik ook pakte, welke steekproef ik ook deed. Ik heb ze natuurlijk niet allemaal gecontroleerd. Maar ze zijn allemaal afgevallen. Wat bleek? In elk pruimpje, piepklein, zat een klein wormpje. Onverstelbaar hoe die beestjes het hebben kunnen vinden in elk pruimpje. Welke ook pakte. Dat blijkt dan de pruimrot te zijn. Zo wordt het dan genoemd. Dat is een wormpje dat zich dus invreedt in zo'n vruchtbeginsel. En stel dat er nog een paar pruimen over zijn, dan komt er in mij nog een tweede generatie en die pakt de rest aan. Dus daar ben je mooi klaar mee. Het was een veelbelovende boom, maar de opbrengst was liegende. Het was een liegende boom. Nou, dat beeld kunt u vasthouden bij Habakkuk 3. Want wat zegt de schrift? De vrucht van de olijfboom, het lijkt heel wat te worden, maar die vrucht, die liegt. Die valt tegen, die stelt teleur en dan nog van vreugde in de heren opspringen. Maar ik wil er maar mee zeggen, Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Mijn vrucht is nooit veelbelovend, maar uiteindelijk tegenvallend. Nee, mijn vrucht is veelbelovend, maar zal ook daadwerkelijk de wijn en de vreugde en de genezing brengen. Die hij beloofd heeft. Dat is de ware wijnstok. En dan zijn we tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Ik, ik weet niet hoe dat hier is. Maar uh, ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus persoonlijk kent. En als u de Heer Jezus persoonlijk kent. Dan bent u ingeënt. Dan zit u vastgegroeid aan de Heer Jezus Christus. Hij is de ware wijnstok. En uh, ik weet niet of u een beetje weet hoe dat, hoe dat werkt, maar het schijnt zo te zijn, heb ik gelezen, dat er vanuit die wijnstok uh, kleine houten ja, uitlopertjes zeg maar, in die, in die rank helemaal vergroeid zitten. En dat er ook uitlopertjes in die rank in die wijnstok vergroeid zitten dat het echt helemaal in elkaar gehaakt is. Daarom kun je het ook niet zo heel erg makkelijk aftrekken. Het zit helemaal uh, in elkaar verweven. Wel nu, dat tere beeld gebruikt Christus voor ons. Hij zegt, zo zijn jullie met mij verbonden. Je kan dat dan niet zomaar maar afscheuren. Maar je zit met mij verbonden. Alleen het beeld dat de Heer Jezus oproept is... Dat die ranken uit zichzelf geen enkele vrucht kunnen voortbrengen. Als je een rank zou afknippen en je zou hem in de grond stoppen, dan gebeurt er helemaal niks. Je hebt bepaalde struiken, ik geloof dat het bij willigen zo kan, maar ik heb er niet zoveel verstand van. Want volgens mij kan het bij een bepaald soort willig, als je de tak afknipt en je stopt hem in de grond, dan komen de worteltjes aan en dan gaat zo'n takje toch ook weer een beetje groeien en bloeien. Maar bij een rank is dat niet zo. Die kan helemaal niks, zolang die... Uh, zolang die losgemaakt zou worden van de wijnstok, kan die helemaal niks. Dan komt die op de grond en dan ligt die daar, ja, te verrotten. De heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, zo mooi dat hij dat, dat, dat er achteraan zegt. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Met andere woorden, er is maar één weg naar de Vader en dat is door de heer Jezus Christus. Maar dat betekent dus ook, broeders, zusters, dat er van ons uit, dat moet dan toch scherp gezegd worden, van ons uit geen enkele vrucht te verwachten valt. En dat is een moeilijke boodschap. Want wij kunnen wel met de vinger wijzen naar de moslims die dan vijf keer per dag moeten bidden en dit en dat moeten doen en naar Mekka moeten reizen... En uiteindelijk zullen ze dan uh, een bepaalde uh, gave krijgen. En we kunnen wijzen naar de Boeddhisten, en we kunnen wijzen naar de Hindoeïsten. En we kunnen wijzen naar allerlei religies, misschien zelfs wel het Rooms Katholicisme. Te zeggen van ja, die mensen moeten allemaal dingen doen voor God, maar wij gelukkig niet. Want wij zijn in de Heer Jezus Christus, wij hoeven niks meer te doen, genade zo oneindig groot. Ja, is mooi. En dat is ook waar. Maar in de praktijk valt het toch erg tegen. Waarom? Het zit in een mens. Een mens is geneigd. om toch altijd wat voor God te willen doen. En daar hebben we ook Bijbelteksten voor. Werkt u dus zelfzaligheid met vrees en beven? Er zijn ook talloze teksten die naar wijzen. Hij moet wel met twee woorden spreken. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Dan worden we toch weer even op ons nummer gezet. Maar waar het om gaat, broeders en zusters, is dat die vrucht alleen maar uit die wijnstok voort kan komen. En weet je, als we ons dat meer zouden realiseren, dan zou die vrucht ook, als die, als die tegenvalt in onze ogen, dan zou die vrucht ook niet zo teleurstellen. Dat is voor mij een eye-opener geweest. Want als ik nou hard aan het werk was in de gemeente. En hard wat werk ben in de gemeente. En ik probeer mensen te veranderen door de prediking en door gesprekken. Afgelopen weken door een bepaalde situatie in de gemeente waarin er wat oneenigheid was. Heb ik zoveel moeten praten en uitpraten en gesprekken moeten hebben. En dan met die en dan met die. Want dan zei die ene dat heb ik niet gezegd. Dat heb je wel gezegd. Nou en ja, u kent het allemaal wel. En, er komen, en, en voordat je het weet worden de verwijten steeds groter. He, je liegt, viel er op een gegeven moment. Ik zeg, nou zo gaan we niet merken om. Ik geloof hier niet dat iemand liegt, bewust. Maar het kan zo zijn dat, er, dat we een hele andere interpretatie hebben van onze waarheid. En van de waarheid van de ander. Dat is vaak dan wat anders als liegen. Nou goed, dan moet je dat weer helemaal uitleggen. En uiteindelijk, uiteindelijk heb ik daar zo ontzettend veel... Voor moeten praten en voor moeten doen. Dat daar enig resultaat in behaald werd. Ik moet u eerlijk zeggen broeders zusters. Ik weet niet zeker of ik het wel zo goed heb gedaan. Ik ben er eigenlijk niet zo tevreden over. Ik doe nou een ontboezeming. Misschien die mevrouw vrouw dan zegt hè, hè. Maar ik ben er eigenlijk niet zo tevreden over. Ik heb mijn best gedaan. Echt waar. Meer dan mijn best gedaan. Maar... Of dit nou de vrucht is die ik uiteindelijk had verwacht, dat weet ik niet. Ik heb soms het gevoel van niet, maar weet je, het is moeilijk, hè? Want aan de ene kant heb ik een eigen verantwoordelijkheid. En je moet in de gemeente zorgen dat het goed is onder elkaar. En je moet, als er misverstanden zijn, moet je die uit de weg ruimen. Maar ik denk, ja, dan moet ik vanavond of vanmorgen moet ik dan preken over de ware wijnstok. En dat de vrucht alleen dat Christus gevonden wordt. En dan moet ik mezelf ook deze vraag stellen. Is die vrucht die ik nou... Voor mekaar heb weten te boksen de afgelopen weken? Is dat nou de vrucht uit Christus geweest? Ik heb ervoor gebeden. Ik heb voor de mensen gebeden. Dus ja. Het is moeilijk om te beantwoorden. Ik durf ook niet te zeggen nee. Maar ik, ja, ik werp het maar een beetje als vraag op. Naar mezelf. Misschien ook een beetje naar jullie. Dat jullie ook daarin een beetje herkennen. Broeders, als je nou zo ontzettend hard in de gemeente hebt gewerkt. Ik kijk nou zo rond. Misschien denk je dan wel eens, is dit de vrucht? En misschien denk je dan ook wel eens, de vrucht valt tegen. We zijn nou al zoveel jaar bezig. En nou misschien zijn jullie hartstikke tevreden. Nou, geweldig. Maar ja, wij mensen zijn niet zo gauw tevreden. Ik ben al helemaal niet gauw tevreden. En wat is dan de vrucht? En als die vrucht nou teleurstelt, dan is de vraag die ik aan mezelf stel, maar die ik daarom ook aan u mag prediken. Hoe komt het nou dat die vrucht dan zo teleurstelt? Waarom stelt het ons teleur? Daar kan ik eigenlijk maar één antwoord op geven. Omdat we er zelf zo verschrikkelijk hard voor hebben gewerkt. Wij hebben ons met onze nou, ziel en zaligheid, maar in het wordt niet letterlijk, maar met onze ziel en zaligheid ingezet voor een bepaalde situatie. Misschien wel voor je gezin, misschien wel voor je huwelijk. Je hebt er alles aan gedaan voor je gemeente. Alles heb je eraan gedaan voor je gevoel. Je bent dieper dan diep gegaan en de vrucht valt tegen. Hoe kan dat? Volgens mij, als we naar deze tekst luisteren, kan dat alleen omdat die vrucht dan toch door onszelf bewerkt is. Die rank die heeft zijn stinkende best gedaan om worteltjes te vormen. Hij, hij heeft zo zijn best gedaan om worteltjes te maken, maar hij kan die worteltjes niet maken. Want hij is op dat moment in zijn doen en laten los van die wijnstok. Jezus zegt, als je in mij blijft, breng je veel vrucht voort. Dus wat doen we dan fout? Ik, ik, hou mezelf, ik hou mezelf bezig. Wat heb ik dan fout gedaan dat je zoveel weken aan het knokken bent. En dat de opbrengst tegenvalt. Ja, ik ben wel een Christus gebleven. Ik heb wel overal elke keer gevraagd of de Heer God mij wilde helpen. Dus dat is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Maar laten we eerst dit zeggen, broeders, zusters. Er is op een gegeven moment een geschiedenis. Waarbij Joshua het uitroept. Naar het volk Israël. Dan hebben ze vreselijk gezondigd. En dan gaat Joshua. Gaat dan, dan heeft het volk zich bekeerd ondertussen. hebben ze spijt gekregen. Van wat ze hebben gedaan. En dan gaat Jozua staan. En dan zegt hij. Allemaal even stil. Nu wil ik het weten. Wie wil de Heere God dienen. En wie niet. Moet je nou kiezen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Nou wil ik het horen. Ja, dat zal veel uitvoeriger gegaan zijn, maar hier komt het een beetje op neer. En we zouden beide zeggen, degene die voor de here willen kiezen, die komen aan die kant staan, voor degene die niet voor de Heeren willen kiezen, die gaan naar die kant toe. Bij wijze van spreken. Maar nou willen we het weten. Wie van jullie, jullie hebben nou zo vaak dingen gedaan die God niet wilde, jullie hebben zoveel vrucht voortgebracht die niet uit God is, en nou moet je een keuze maken. Kies dan heden wie gij dienen zult. Wil je God dienen? Ja of nee? En wat denk je? Komt er een splitsing? Gaat de een helft daar en de andere helft daar staan? Nee. Allemaal zeggen ze. Jee! Yeah, wij willen de Heren dienen. Allemaal. Halleluja. Handen omhoog. Uh, nee, ja. Niet zo, maar zo. Wij willen de Heren dienen. En dan doet Jozua, is heel kenmerkend. We zien dat ik als voorganger zou zeggen, halleluja, kijk eens, geweldig, Gods geest is aan het werk in de gemeente. Nee, nou is dat een nieuw begin. Maar Jozua zegt, ah, ah handen omlaag, handen omlaag. Denk eerst eens even goed over na, wat je nou zegt. Willen jullie wel echt de Heere dienen? Weet je wel dat het helemaal niet makkelijk is om de Heere te dienen? Weet jullie wel dat de Heere God een heilige God is en een toornende God? En dat hij de zonde niet kan verdragen. Je kan wel roepen, maar dan houdt God je er ook aan. Wil je wel echt de Heere God dienen? Ja, het haalt weinig uit, want daarna zeggen ze allemaal, ja, tuurlijk, halleluja. Nou ja, goed, dan wordt er een verbond opgericht. Maar dan blijkt daarna, al kort daarna, dat de vrucht teleurstelt. De vrucht liegt. Hoe kan dat? Het was toch eigen vrucht. Wij willen de Heere dienen. Wij willen de boel op orde zien te krijgen. Wij willen er hard voor knokken. Ik wil hard voor mijn huwelijk knokken en ik doe er alles voor, dat is goed. Maar waar komt de vrucht vandaan? Wat kan ons alleen maar ontspanning en rust en vrede geven? En hier staat een man die het niet goed heeft gedaan, hierin voor mijn gevoel ik ben er helemaal niet ontspanning geweest. Dus ik zeg het niet belerend. Ik zeg het wel vanuit de praktijk. Dat wel. Nou ja, dat is dan mooi meegenomen. Daar kom ik een beetje geloofwaardig over, hoop ik. Maar wat is ook voor mij, maar ook voor u allemaal en ook voor de geliefde broeders die de gemeente moeten leiden. Dat Jezus zegt, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Als je het nou zou kunnen. Kunnen presteren. Laat ik dat woord dan toch maar een keer gebruiken. Want het is eigenlijk geen prestatie. Hij zegt, als je het nou zou kunnen presteren. Als je het nou zou kunnen geloven. Als je het nou zou kunnen aanvaarden. Dat je maar één ding hoeft te doen. En dat is in mij te blijven. Blijf in mij gelijk ik in u. Blijf in mij. Niet werken, zwoegen, zweten en dit en dat. Blijf in Christus. Dan zul je veel vrucht worden. Dat zegt Jezus en dat is de waarheid. Het geheim van het vruchtdragen is dus blijven in Christus. Vers 5 zegt het, ik ben de wijnstok gijs uit de ranken. Die in mij blijft, gelijk ik in hem. Die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Broeders en zusters, ik moet denken aan de discipelen. Er staat een gedeelte, we gaan het nou niet lezen, maar even de tekst opzoeken, dan heb ik het niet ervan genoemd. In Johannes 21, nou laat ik het toch maar voorlezen, want het is toch een heel erg mooi gedeelte. Johannes 21, is heel kenmerkend. Het is een beetje warm, hè? Juan 21 Vers 3. Moet je eens kijken wat daar gebeurt. Simon Petrus zei tot hen, tot de andere discipelen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan met u mee. Ze vertrokken, gingen te scheep, en in die nacht vingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. De disciple echter wisten niet dat het Jezus was. Jezus zei tot hen: Kinderen, hebt gij niet enige toespijs? Met andere woorden, hebben jullie niet wat te eten voor me? Zij antwoordden hem: Nee. Hij zei tot hen: Werp u net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult het vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer optrekken vanwege de menigte van de vissen. Waarom ving Petrus, laat ik het nu even Petrus noemen, waarom ving Petrus bot? Waarom? Waarom ving Petrus niks? Petrus moest nog een belangrijke les leren. We hebben, als we de Bijbel een beetje kennen, hebben we in de geschiedenis van het lijden van de Heer Jezus een Petrus gezien die... Nogal eens een keertje te veel sprak en te overmoedig was. Dat weten we. Petrus was degene die had gezegd, de heer Jezus, al zou iedereen u verlaten, ik nooit. Ik blijf altijd bij u. Hij was degene die de heer Jezus verlogende en die dus al huilend en, en, en diep in rouw en, en bedroefdheid ja, de duisternis inliep. Hij had zijn lesje moeten leren. En nou is de heer Jezus al opgestaan uit de dood. En dan zien we hier toch nog een beetje die karaktertrek. Nou, een beetje. We zien hier die karaktertrek van Petrus toch weer terugkomen. Wie neemt weer het voortouw? Wie is weer Haantje de voorste? Petrus. En op wat voor manier zegt hij dat? Hij overlegt niet. Hij zegt gewoon, ik ga vissen. Punt uit. En anderen, ja goed, die gaan dan achter Petrus aan. Petrus is echt zo'n zo zo leidersfiguurtje. En, en dat, dat je, als je zou willen althans, en ik denk dat dit erin zit, dat kort aangebondene, dat zie je in deze geschiedenis wel terug. Want als op een gegeven moment de heer Jezus vraagt, hebben jullie wat te eten? Hoe is zijn antwoord dan? Nee. Zo, echt een beetje dat. Ze hebben de hele nacht zonder resultaat gewist. Daar zijn ze natuurlijk flink chagrijnig van. En dan staat er ook nog iemand op de kant te vragen om eten. En of het dan de Heer Jezus is, dat, dat, of ze dan al wisten dat het de Heer Jezus was, dat uh, is misschien niet helemaal duidelijk. Maar als ze er nou van uitgaan dat ze wisten dat het Jezus was, zo staat het. Jezus zei tot hen: Kinderen hebt je niet enige Kom er straks op terug wat dat betekent. Kinderen hebt gij niet enige toespijs. Dan durven ze zelfs tegen de opgestaande Heer Jezus gewoon botweg nee te zeggen. Klinkt een beetje bot. Petrus moet een les leren en de andere discipelen ook. Ze hebben zich de hele nacht een ongeluk gevist. En hoe zal dat gegaan zijn? Hè? Kijk, wij weten dat vissers graag 's nachts vissen. Dat is wel bekend. Dan schijnen de vissen wat makkelijker te vangen te zijn. En, en ik kan me voorstellen dat ze om een uur of elf hebben gezegd. Nou jongens, we gaan vissen. Misschien wel eerder. En hoe gaat het dan? Dan ben je al een tijdje misschien wel twee uurtjes bezig. Zal er dan niet een moment gekomen zijn dat ze dachten van nou, uh, uh, ja, nou is het wel eventjes uh, genoeg. Hallo, uh, uh, het is uh, één uur. We gaan, uh, we gaan maar eens even stoppen. Nee, maar Petrus die zet natuurlijk door. Nee, kom op, we zijn net begonnen. Volhouden. Hup, en Petrus die gaat nog eventjes door. En misschien is ze om, om, om twee uur en om drie uur nog eens even hebben gezegd. Hey jongens, kijk eens naar de sterren. Het wordt echt, ja, morgen is weer moeten we ook weer aan de gang. Zo, ik kan me zoiets voorstellen. Maar ze houden vol. Ze blijven doorgaan. Ja, daar herken ik mezelf ook een beetje in. Ja, u misschien ook wel. Je blijft zo lang mogelijk doorvissen. Totdat je de zon al in de vetten ziet opkomen. En je denkt, nou, nou ben ik helemaal doodmoe. Ik ben opgebrand, burn out, kennen we tegenwoordig. En wat heeft het me opgeleverd? Niks. We hebben niks gevangen. Hoe frustrerend is dat? Hoe moeilijk is dat? En nou doet de Heer Jezus iets dat, ik leg het op deze manier uit. En als onze broeders zeggen, dat leggen wij volgende week anders uit. Is het mij goed, want het is mijn inleg of mijn uitleg. Niet inleg, denk ik niet, maar vooruit mijn uh, uitleg van dit Bijbelgedeelte. Want de Heer Jezus gebruikt dan een beetje een vreemd woord. Ik weet niet wat er in de nieuwe vertaling staat. Maar hij, in mijn vertaling staat dan, kinders, kinders, kinderen... Hebben jullie niet wat te eten voor mij? Maar het Griekse woord dat er staat... dat is een verklein woordje. Dat wordt gebruikt voor mijn kleine manneke... die hier vandaag bij is. Voor die leeftijd... wordt dat Griekse woordje gebruikt. Jochie. Kindje. Jongetje. Jongetjes. Zegt de Heer Jezus eigenlijk. Hé hey, jochies. Hé hey, mannetjes. Hebben jullie wat te eten van me? Zal ik jullie eens wel verklappen? Ik denk dat de heer Jezus hier aan het plagen is. Echt waar. Dat denk ik echt. Punt 1. Hij weet dat ze de hele nacht hebben gevist en niks hebben gevangen. Dat weet hij. Dus hij vraagt naar de bekende weg. Punt 2. Gebruikt hier een woord waar ik een beetje om moet glimlachen. Zo, jochies. Is het een beetje gelukt vannacht? Hebben jullie wat lekker te eten? Ik zou dan nog verder zijn gegaan. Ik zou zeggen, ik lekker een tafel even dekken voor jullie. Vakaties bij, gezellig. Maar de Heer Jezus, die, ik denk dat hij hier echt een beetje plaagt. En waarom plaagt de Heer Jezus hier? Want de, de, reken maar dat hij humor heeft. Wij zijn geschapen naar het beeld van de Heer God. Ik hoop dus, ik weet niet, hebben ze hier in Friesland humor? Hu? Ja? Oké. Okay. Nou, maar de Heer Jezus heeft in ieder geval humor, dat geloof ik zeker. En waarom denk ik, waarom denk ik dat hij hier. Zo bevrijdend over kan spreken. Waarom kan. Hij zou het ook heel bloedserieus hebben kunnen doen. Hij zou ook kunnen hebben ze, kunnen gezegd. Dat beeld hebben wij misschien een beetje van de Heer Jezus. Och jongens. Dan hebben jullie de hele nacht zo zwaar moeten vissen. Och nou. Ik heb zoveel medelijden met jullie. Zullen we maar naar de markt gaan. En daar wat, wat eten gaan kopen. Op mijn kosten. Want ik heb zoveel medelijden met jullie. Dat is misschien het beeld wat we graag van de Heer Jezus hebben. Medelijdende Heer. En dat mag ook best, hij is ook vol medelijden. Natuurlijk. Maar hier denk ik het niet. Ik denk dat hij hier. Luister goed, deze bijzin is heel belangrijk. Ik denk dat hij hier. Juist vanuit de bevrijdende boodschap van zijn volbrachte werk. hier de draak kan steken met de discipelen. Waarom? Hij weet wat hij gaat doen. Hij weet. Dat vanuit zijn overvloed en vanuit zijn volheid. Hij dadelijk zoveel wissen gaat geven aan die mannen. Dat ze het net niet eens aan boord kunnen krijgen. Ja, als je dat al weet. Ik bedoel, als ik mijn kinderen, als ik mijn kinderen een beetje aan het plagen ben. En ik zeg tegen mijn dochter, als je dadelijk jarig, als je dadelijk jarig bent. Dan, uh, dan denk ik dat de papa, het is, ja maar eens overslaat op met een cadeautje. Ik weet niet, misschien mag ik geen verjaardag vieren. Maar wij doen dat dan nou, nog wel. Mag, mag dat? Oh. Maar stel dat ik dat zo zou zeggen en ik zou ze een beetje plagen. Dan ziet zij het al aan mijn ogen natuurlijk dat ik een grapje maak. Maar waarom kan ik dat doen? Waarom kan ik haar plagen? Omdat ik haar natuurlijk wel een cadeau geef. Zou ik zou het niet vergeten. Wat mijn kind is. Waarom kan de Heer Jezus hier een beetje plagen? Hè, een beetje gelukt? Omdat hij binnen enkele minuten een geweldig wonder zal doen. En omdat hij de discipelen deze les nog wil leren. Discipelen, vrienden, nou ben ik opgestaan uit de dood. Nou heb ik het werk volbracht op Golgotha. Nou is er volkomen vergeving, volkomen verzoening voor alle zonden. De heilige geest komt er straks aan. Dus jullie kunnen je geluk niet op. En de discipelen zouden dan kunnen zeggen, oké, okay, nou... Nou kunnen we er tegenaan. Nou hebben we het lek boven water. Nu kunnen we, ja, erop uitgaan en vissen en dadelijk mensen gaan vangen. Heer Jezus wil deze les voor zijn hemelvaart nog meegeven. Discipelen. Ook al is alles volbracht. Ook al is alles volbracht. Nog steeds geldt dit. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat is Gods bevrijdende Genade. Broeders, zusters. Er zitten hier allemaal mensen met heel veel talenten. Er zijn hier een hoop muzikale talenten. Ik vond het prachtig om te horen. Een hoop muzikale talenten. En er zullen kinderoppastalenten zijn. En er zullen preektalenten zijn. En leraartalenten zullen er zijn. En boerentalenten zullen er zijn. En soms kan dat samengaan. Maar al die talenten. Die die kunnen wij inzetten voor God en dan toch in eigen kracht bezig zijn. Dat is mijn ervaring en dat is de kern van, van deze zaak. Je kan prachtig muziek maken, maar je kunt voor jezelf bezig zijn. Je bent voor God bezig, maar je kunt in eigen kracht bezig zijn en dan brengt het geen vrucht. Pas wanneer we elke keer die positie innemen in de Heer Jezus Christus. Dan is zijn belofte. Dan zul je veel vrucht voorbrengen. En dit is nou, en daar ga ik dan mee eindigen. Want dit is nou het punt. Ook onze talenten moeten op de schop. Onze talenten en gaven, die kunnen God in de weg staan. Als wij denken, kijk eens hoe geweldig. Helemaal in het begin van... Uh, mijn uh, wat dat nou zeggen, carrière kan ik niet zeggen. <lacht> Om allerlei redenen kan ik dat woord niet gebruiken. Maar helemaal uh, in het begin van, uh, van, uh, van de periode dat ik als, uh, als voorganger begon. Was er een mede-oudste in de gemeente. En die kwam op een gegeven moment tijdens een raadsvergadering naar me toe. En die, zei, uh, die had een Engels boek. En die zei... Uh, dit moet je lezen. Door dit boek gaat de gemeente echt groeien en bloeien. Dit is het geheim. En het boek heette A Purpose, Purpose Driven Church. Er gaan lampjes branden hier. Want dat is later in het Nederlands vertaald. Ja, ik was een van de eerste pioniers. Ja, ja, ja. ja. Ik maak nu een grap, grapje, Friesland. Maar uh, nee, dat, maar dat was het bekende boek van Rick Warren. En... En dat, ik, heb niks, ik ga nu geen discussie over Rick Warren uh, naar voren brengen, want daar wil ik helemaal buiten blijven. Maar ik weet nog dat ik dat boek toen kreeg. En daar stond in hoe het moest. En er waren allemaal prachtige aanwijzingen. De temperatuur in de kerk moest een bepaalde temperatuur zijn. Nou, gemeente hier in Friesland, in Leeuwarden, de temperatuur is hier te hoog. Dus, dan kunt u meenemen. Zo gaat de kerk niet groeien. Het is hier veel te warm. Wat zegt u? Veel te laag. Ach, ach, ach, ach ja. Dat is het begin van een gemeentevergadering, gaat gelijk fout. Maar, um, nee, de temperatuur, het was door onderzoek, had uitgewezen dat die precies 19,5 graad moest zijn. Daar moet het ongeveer op zitten. Niet te warm, dan vallen mensen in slaap. Niet te koud, want dan voelen ze zich niet op hun gemak. Het moet precies 19,5 graad zijn. Je moet ook een paar planten eh, bij binnenkomst moet je neerzetten, want dat geeft wat rust en vrede voor de mensen. Dan voelen ze zich gelijk een beetje thuis, want thuis staan ook planten. Er moet een bepaald muziekje, niet te hard op dat decibel, dat muziekje moet klinken bij binnenkomst van, van de mensen. Ik, ik bedoel niet die broeder neer te zetten. Ik bedoel voor mezelf duidelijk te maken dat op het moment dat je. Dat is mijn overtuiging geworden, want ik, zat, ik las dat boek ik denk, oh oké, okay. nou ik heb het nog een tijdje geprobeerd ook, want ik wilde weer niet meer teleurstellen. Ik denk, laat ik niet eigenwijs zijn, dus ik heb geprobeerd om het allemaal zo gezellig en zo goed mogelijk te maken. En op een gegeven moment sprak de Heer, denk ik, toch heel duidelijk door zijn woord en door zijn geest. Andreas, waar ben je eigenlijk mee bezig? Uw vrucht wordt het mij gevonden. Je kan zo ontzettend veel goed willen doen met de beste motieven. En dat het toch niet gaat. En wat gaat de Heere God dan doen in je leven, broeders, zusters? Nou, word ik eigenlijk bloedserieus. Maar dan gaat de Heere God je tot de grond toe afbreken. Dat je inderdaad moet zeggen, heren, nou kan ik helemaal niks meer. Ook mijn talenten moet ik helemaal aan de grond brengen. Toen ik begon als voorganger, wil ik je ook best verklappen, was uh, helemaal familie en, en, en alle mensen in mijn geving. Ik bedoel, ik weet dat ik talent heb om te preken, dat weet je op een gegeven moment van jezelf, maar iets werd ook door iedereen bevestigd. Ik heb talent om muziek te maken, dat was ook geweldig. Ik moet u ook eerlijk zeggen dat ik er ook altijd bewust van geweest dat je daar iets mee zou kunnen worden en dat de Heer je dan niet kan gebruiken. Dat wist ik ook heel erg goed. En toch vindt de Heer het dan nodig. Om je eerst helemaal aan de grond te brengen. In zijn ondergrondelijke wijsheid. Petrus had een geweldig talent om te vissen. Kon iemand beter vissen als Petrus. Dat deed hij zijn leven lang. En hij vangt in eigen kracht niks. Wat moeten wij leren? We Eerst helemaal aan de grond moeten komen. Soms letterlijk. Dat hij plat op de grond ligt. En daar zegt. Heer, ik weet het niet meer. Ik heb er nou echt alles aan gedaan. Ik heb me helemaal ingezet. Voor die situatie. Voor de gemeente. Voor mijn gezin. Ik heb er alles aan gedaan. En wat nu. De Heer Jezus dan vanmiddag of vanmorgen tegen ons zegt. En dan gaat u, mag u met dat woord naar huis gaan. De Heer Jezus het vandaag tegen ons zegt. Je hoeft niks te doen. Je hoeft alleen maar te blijven. In mij. Blijf. In Christus. Dan komt die vrucht. Vanzelf. Moeten we dan helemaal niks meer ondernemen. Nee dat is niet waar. Maar wel altijd vanuit die positie. In Christus Jezus. Onze Heer. Ja en ik had dan wat willen zeggen. Maar daar kom ik nou niet meer naartoe. Maar ik had dan wat willen zeggen over het wegknippen. Van de ranken. Maar goed. Ik denk dat dit een mooie afsluiting is. En weet je wat de vrucht dan is? Van... Van het werk van Christus in ons. En daarom is het toch een hele hoopvolle preek hoor. Ook Ervaart u het misschien zo niet. Maar het is het wel. Want de Heer Jezus zegt namelijk. Dat als we dan in hem eenvoudig maar blijven. En die ranken die doen eigenlijk helemaal niks. Die krijgen gewoon die levenssappen vanuit de wijnstok. Dan zegt de Heer Jezus. Dan draag je zoveel vrucht. En dan wordt er een gelaten vijfde Op bekende vers wordt er gezegd. Wat voor vrucht dat dat dan allemaal is. De vrucht van de geest, liefde, beleidschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, over al die punten, broeders, zusters in Leeuwarden, zou een preek te houden zijn. Liefde. Jongens, jongens, jongens, was staat veel over te zeggen. Hoe is het met onze liefde? En hoe is het met onze blijdschap, Als alles tegen lijkt te zitten. Als je loopt met ziekte, als je loopt met huwelijksproblemen, als je loopt met, als je loopt met problemen in je gezin, je kinderen die niks meer met je te maken willen hebben. Blijdschap. Man, je moest eens weten, elke morgen sta ik op, ik ga ermee naar bed en ik, en ik sta er weer mee op. Met die zorgen die ik met me mee kan dragen. Blijdschap. Vrede. Nou, vul al die dingen maar in. De vrucht van de geest. Ja, er is nog heel veel te doen, hè. Nee. Dan is niet zoveel te doen. Dan is er veel te blijven. Dan is er veel te verblijven aan de voeten van Christus. En dan zeg je het maar tegen hem. Heer Jezus, het ontbreekt mij aan blijdschap. O Heer Jezus, het ontbreekt mij aan liefde. Ik had het me voorgenomen, nemen. maar vandaag ga ik die broer hebben. Maar hij deed weer zo lelijk tegen me. En nou weet ik niet meer hoe het moet. Ik hoop dat hij zo gauw uit de kerk gaat. Heren, ik beleid u dat ik geen blijdschap en geen vrede en geen langmoedigheid en geen geduld heb. Ik heb het allemaal niet van mezelf. Maar dan kom ik aan de voet van het kruis. En dan druppelen die druppels bloed van de Heer Jezus op jou. En hij zegt, uw vrucht wordt uit mij verwonden. Blijf maar in mij. Blijf maar op dat plekje daar. Aan de voet van het kruis. Hou mijn voeten maar vast. En ga me niet bij mij weg. Dan zul je waarschijnlijk op een hele andere manier als dat je hebt gedacht. Maar dan zul je veel vrucht voortbrengen. Dat is het woord van Jezus. En hij is de ware wijnstok. In Jezus naam. Amen. Amen.